Shell wil nog niet reageren op het olieembargo tegen Syrië... dat vandaag door de EU is afgekondigd. Er komt pas een reactie als het bedrijf de volledige tekst van de EU heeft gelezen. Shell wil nu alleen kwijt dat het voldoet aan de strafmaatregelen. Het Brits-Nederlandse olieconcern speelt een belangrijke rol... bij de Syrische olieproductie. In Brussel is niet alleen tot een olieembargo besloten... maar ook tot een verbod op het financieren en verzekeren van olie-exporten. Minister Rosenthal zegt dat het regime in Damascus in het hart wordt geraakt als het geen olie kan verkopen. De sancties moeten de Syrische leider Assad bewegen, een eind te maken aan het geweld tegen burgers. Vandaag zouden er weer zes betogers zijn doodgeschoten. Het totaal aantal burgerdoden ligt ver boven de 2000. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties maakt zich steeds meer zorgen over het atoomprogramma van Iran. Dat blijkt uit een intern bericht van het IAEA dat internationale persbureaus mochten inzien. In het bericht staan de zorgen beschreven over eventuele Iraanse inspanningen om kernwapens, inclusief kernraketten, te maken iaea chef Amano schrijft dat er veel en ook recente informatie over is uit verschillende bronnen. Iran zegt dat het geen kernwapens wil en dat er leugens over zijn atoomprogramma worden verspreid. De NAVO gaat nog dit jaar een radar plaatsen in Turkije dat aan Iran grenst. Zo moet onder meer voor raketten uit Iran worden gewaarschuwd. Dat heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag bekendgemaakt. De bijbehorende afweerraketten van de NAVO worden in het zuiden van Roemenië geplaatst.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 In Zuid-Afrika hield de waarheidscommissie hoorzittingen... en verleende amnestie aan mensen die toegaven dat ze iets verkeerds hadden gedaan. Die Variaanse waarheidscommissie begint maandag. De beurzen op Wall Street zijn fors gezakt door het nieuws... dat de banengroei in de VS tot stilstand is gekomen. In augustus kwamen er per saldo geen nieuwe banen bij... terwijl beleggers op een kleine banengroei hadden gerekend. Het slechte nieuws verhoogde druk op de Amerikaanse centrale bank... om met nieuwe stimuleringsmaatregelen te komen... De Dow Jones eindigde 2,2 lager en de Nasdaq leverde 2,6 in. De vrees voor een recessie wakkerde de goudkoorts bij beleggers weer aan. De goudprijs steeg ruim 3 James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch... ziet af van een bonus van 4,2 miljoen euro. Hij vindt dat passend vanwege het Britse afluisterschandaal. James is de baas van News International... het moederbedrijf van het opgeheven schandaalblad News of the World... Zonder de bonus komt het salaris van James Murdoch dit jaar uit op 8,5 miljoen euro. Vader Rupert Murdoch, de baas van James, accepteert zelf wel een bonus van zo'n 9 miljoen euro bovenop zijn jaarsalaris.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 Het weer, Heldere nacht, alleen in het binnenland kans op mist. Het koelt af tot 14 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig. Temperaturen lopen uiteen van 24 graden aan zee tot 28 in het zuiden. In de middag, vooral in het westen, kans op een regen- of onweersbui. Zondag overwegend bewolkt en in het hele land regen- en onweersbuien. Dan wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dan nog verkeersinformatie, twee files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen de afrit Haarlem-Zuid en het knooppunt Raasdorp, drie kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A12 Oberhausen richting Utrecht... tussen het knooppunt Velperbroek en het knooppunt Waterberg. Een file van twee kilometer, ook dat komt door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv... de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Amper terug van vakantie en het acht uur journaal opent met het nieuws... dat er een schutter was die met een windbugs op voorbijrazende auto's schoot. Maar dat ze nu dus denken dat er misschien wel helemaal geen schutter was... en dat ook niets wijst op een windbugs. En kijk, daar hou ik dus van... Het gevoel dat je helemaal niks gemist hebt. En die stapel ongelezen kranten gooi ik ook meteen weg. It's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 Sly en The Family Stone, Family Affair. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Feit of fictie, dat is een van de prangende kwesties waar we vanavond bij stilstaan. Daags voor de opening van het nieuwe boekenseizoen... praat ik met twee journalisten die zich ook op het literaire pad hebben begeven. Frank Westerman en Bert Wagendorp, ze zijn allebei hier. Wikileaks zette vannacht de laatste 60 gigabyte aan informatie op het net... en daarmee is het, althans voorlopig, gedaan met al die wiki-onthullingen... En hoewel nagenoeg niemand volgens mij al die documenten al gelezen kan hebben... straks toch maar de vraag wat al dat gelek ons nou eigenlijk heeft opgeleverd. Minister Ben Knape is net geland vanuit Mogadishu in Somalië. We vragen hem zo meteen om een reisverslag en de getrokken lessen. En om 5 voor 12, een bewoner van de burgemeester Ververlaan... die misschien straks in dezelfde straat woont, maar dan met een hele andere naam. Maar eerst het nieuws van... Vrijdag 2 september. De eurocrisis. De financiële crisis die nog steeds doorwoedt. En ook in het buitenland. Amerika gaat het niet uh, zo goed mee. Ja, dat betekent dat je toch heel veel risico's hebt. We leven in onzekere tijden. Al dus minister de Jager van Financiën. En dus kan het zijn dat alles wat vast ligt zomaar ineens losschiet. Neem nu de bezuinigingen. In het regeerakkoord dichtgetimmerd op 18 miljard. Maar nu de wereldeconomie maar niet aantrekt... en de ene reddingsactie wordt opgevolgd door de andere... kan het wel eens zijn dat er meer moet worden bezuinigd. Op dit moment denken we dat het genoeg is. Maar we moeten ermee rekening houden. als die economische eh, matiging. de terugloop van die groei aanhoudt. dan moet je ook eerlijk zijn dat er een optie is dat je meer moet doen. Maar hoeveel dan en waarop? Dat weet het kabinet domweg nog niet. Want het is nog niet te berekenen. of er een gat in de begroting zal ontstaan. en hoe groot dat dan zal zijn. Daarom had oppositiepartij PVDA het verstandiger gevonden. nog even niets te zeggen. Nu zaait de premier Rutte alleen maar onrust. met een half verhaal. Ik zou nou eigenlijk gewoon een eerlijk en compleet verhaal van de minister-president willen hebben... wat de plannen van de regering zijn. Duidelijk is wel dat er in de begroting van volgend jaar niet extra bezuinigd wordt. Hoe die begroting eruit gaat zien, dat horen we op de vrijdag van Prinsjesdag. De regering van Syrië kan al wel een tegenvaller op de begroting uitschrijven. Die zal om en nabij de 3 miljard bedragen. De Europese Unie heeft namelijk besloten tot een olieboycott. Vanaf morgen zullen de lidstaten geen olie meer importeren uit het land... De boycott blijft gehandhaafd totdat de Syrische president Assad... niet langer zijn eigen bevolking martelt en dood. Dat was de Franse minister van Buitenlandse Zaken Alain Juppé. Hij is ervan overtuigd dat de boycott het Syrische regime pijn zal doen. Deskundigen denken daar een tikkeltje anders over. Volgens deze analist zijn er namelijk genoeg mogelijkheden... om zo'n boycott te omzeilen. Er is altijd een achterdeur bij dit soort uh, middelen en uh, het is alleen maar Europa die dat voorlopig afkondigt. En de rest van de wereld dus voorlopig nog niet, dus er zijn nog allerlei andere mogelijkheden. De boycott zal weinig uitmaken voor de olievoorraden hier in Nederland. Minder dan 1% van alle olie die we hier gebruiken komt uit Syrië. Ik heb drie patiënten geïdentificeerd als patiënten die overleden zijn ten gevolge van de OXA 48 positieve klepicella. Dat is een hele mond vol, maar het komt erop neer dat in het Rotterdamse Maatstadziekenhuis drie patiënten zijn overleden als gevolg van een bacteriële besmetting. Er zijn nog meer mensen overleden, maar bij hen is niet vast te stellen dat de besmetting ook de doodsoorzaak was. Het Maastadziekenhuis zegt volmondig sorry en zal betalen. De inzet is om op een verantwoorde wijze met de nabestaanden om te gaan en te kijken daar waar sprake is van materiële schade, dat we daar ook een vergoeding voor kunnen uitkeren. Het onderzoek naar de besmetting gaat nog door. Nu niet langer naar de sterfgevallen, maar naar de oorzaken. Onverwacht bezoek in Gelderland. Daar werd een wolf gesignaleerd. De inwoners van Duiven hebben hem zelf gezien. Maar een wolf zijn ze al meer dan 100 jaar niet meer tegengekomen. Hoe weet je dan zo zeker dat het ook werkelijk een wolf was? Het is net alsof je in een supermarkt tegen een giraf oploopt. Hoe weet je nou of het een giraf is? Nou, dat weet je. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Freddy van Tijn is aangeschoven en zij heeft de krant van morgen al gelezen. En daar staat in dat meer dan de helft van de Utrechter, Utrechters van burgemeester Wolfsen af wil. Het blijkt uit een enquête van TNS Niepo. in opdracht van het AD, het Utrecht Nieuwsblad. 53% wil niet dat de burgemeester van PvdA-huizen een tweede ambtstermijn krijgt in 2014. En 70% is niet trots op hem en kan zich ook niet met hem identificeren. Zelfs onder PvdA-stemmers is niet veel steun voor een tweede termijn. Betreft volgens het AD een representatieve enquête gehouden onder 539 inwoners. De aanslagen van 9-11, 11 september 2001, zijn bijna tien jaar geleden. Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf vindt dat veiligheid in Nederland sinds 9-11 te veel kost. Niet alleen in geld, de maatregelen gaan ook ten koste van onze vrijheden hoeveel dranghekken en bloembakken accepteren we op Koninginnedag, schrijft ze in Trouw. Volgens De Graaf gaat veiligheid niet langer over concrete dreigingen... maar over het voorkomen van risico's en het wegnemen van een onveilig gevoel. Als eregast op de internationale boekenbeurs van Peking... heeft Literair Nederland een verklaring getekend... waarin Amnesty International opkomt voor onderdrukte Chinese schrijvers. Maar een protestspeeltje, dat ging te ver... Trouw vraagt zich af hoe geëngageerd Nederlandse kunstenaars nog zijn. Er is eerder irritatie dan betrokkenheid, zegt cabaretier Erik van Muiswinkel. Men is buitengewoon mak. En hij weet waar hij het over heeft, want in 2008 voerde van Muiswinkel nog actie tegen de Olympische Spelen in China. In verband met de mensenrechten daar. Ook toen was er niet veel animo. 26 docenten aan de TU Delft hebben zich in een advertentie... in het universiteitsblad Delta gepresenteerd als christen. Het idee komt uit Amerika, zegt professor Polinder... een van de initiatiefnemers in het Nederlands Dagblad. We willen voor de nieuwe aankomende studenten... simpelweg aangeven dat we er zijn, zegt hij. Paul zegt dat hij het gaaf had gevonden... als hij zelf als eerstejaarsstudent zo'n advertentie had gezien. Het Nederlands Dagblad citeert de hoogleraar uit het blad Delta. Je komt van een beschermde middelbare school op de TU... die zich richt op de aantoonbare wetenschap... waarbij andere aspecten van het leven wegvallen. In de advertentie staat dat de christelijke docenten graag bereid zijn tot een gesprek over de universiteit, over vrienden maken, over ons geloof, over lokale kerken en over jouw plaats in de nieuwe wereld die je binnengaat. Sinds juni staat op het shirt van Barcelona het logo van de Qatar Foundation, staat in de Volkskrant. Barcelona krijgt er 165 miljoen euro voor om daar vijf jaar mee te voetballen. En dat is de best betaalde shirt-sponsoringsdeal uit de voetbalgeschiedenis. Maar veel Barça-leden willen dat niet. En velen vinden dat Barcelona terug moet naar de traditie van een reclamevrij shirt. Ruim 5.000 Barça-leden hebben een petitie getekend... tegen het akkoord met de Qatar Foundation, schrijft de Volkskrant. En uit een enquête van de grootste Catalaanse kwaliteitskrant... blijkt dat 66 tegen de shirt-sponsor is... Uiteraard heeft ook oudspeler en trainer Johan Cruijff zich gemeld. Hij noemt het contract een stap achteruit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. A moment of madness. It's happened before. It kan turn in sadness. Or a civil war. You've got me veranderd all i ever thought when you first got so mad lost your eye trying to save some trees angry cry saw your thighs then i fell to my knees oh my god what is this it's a moment of madness when we drank Too much be lost off it, our defenses were down. You got up, tried your luck, Bought a dubious round. It can be hard to resist. It's a moment of mad. A promise of passion, a trailer of sin, a smiling assassin, the demon within, endorphins are raging, resistance is thin. It's a moment of madness. And I just wanna stare at your hair and imagine you opening your door in your drawer. There's some leather in there. I refuse, you persist. It's a moment of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 Katie Mellewa, a moment of madness. Wikileaks heeft vannacht naar eigen zeggen... alles wat ze hebben aan geheime diplomatieke kabels op internet gezet. En daarmee is dus voorlopig afgelopen met dat Wikileaks. Met twee mensen ga ik de balans opmaken... over wat het effect van Wikileaks nou allemaal eigenlijk is geweest. Wat heeft die Julian Assange nu eigenlijk bereikt met zijn openheid? Kees de fijn Mesdag, ICT-jurist van de Rijksuniversiteit Groningen. Die zit daar in Groningen. Goedenavond. Goedenavond. En hier in de studio ICT-journalist Brenno de Winter. Goedenavond. Met, met u maar eens uh, beginnen. Al die, al die enorme hoeveelheid informatie... waarvan de autoriteiten misschien niet altijd vonden dat wij het mochten weten... wat heeft het ons nou uiteindelijk allemaal opgeleverd? Nou, het geeft natuurlijk een, een inzicht in hoe heel veel dingen zijn gegaan. Uh, wij hadden nooit geweten dat de Trafigura, dat, dat gifschip, allerlei dingen vervoerde als wij geen Wikileaks hadden gehad. Dus in die zin maakt het, wat eigenlijk een bron altijd doet... Ja, die maakt iets openbaar wat we eerder natuurlijk niet wisten... of wel zouden moeten weten. Ja, en een journalist kan eigenlijk niet zonder zijn bronnen. Ja, uh, meneer de VMS-dag. Uh, is het tijdperk van de hypocrisie nu achter ons? Nou, ik zou niet willen spreken van hypocrisie... maar wel van uh, een gebrek aan kennis. En een verbijsterend uh, uh, paniekerige en sensatiezoekerige reactie op iets waarbij ik de vraag zou willen stellen... wat nu precies die uh, massieve en interessante onthullingen zijn... waar we nu al jaren op zitten te wachten. Als we kijken naar de uh, eerste badge die vrijkwam... dan uh, begon het in feite met die film, zoals u zich herinnert... Hè, van uh, het neerschieten van Die helikopter die, die burgers ja. neerschoot in Irak... omdat ze dachten dat het vijanden waren. Exact. En ik vraag u nu direct... Wat was daar uh, nu zo onthullend aan? U herinnert zich misschien ook dat er eerdere uh, zaken zijn geweest... waarin militairen fouten maken of zelfs misdaden plegen. Nou, ik zou okay. eerder willen zeggen dat het ons wijst op onze gebrekkige geheugen... voor feiten, dan dat het een onthulling betreft. Maar dan kun je denk ik 90% van alle kranten wel gaan schrappen... want uh, er staan heel vaak dingen in die ook wel eens een keer eerder zijn gebeurd. Dat zou ik ook best willen bepleiten als, het, als wij een alternatief zouden kunnen vinden... wat dat effectiever is dan het steeds dodelijk saai herhalen van feiten... zonder dat iemand ze werkelijk tot zich laat doordringen. Ja, maar ik herinner, uh, nou kan ja. je zeggen dat uh, bijvoorbeeld die beelden van uh, burgers... die werden neergeschoten vanuit een helikopter... dat het misschien niet echt nieuws was. De impact was enorm. Het, dat het vraag ik me zeer af. De impact van uh, bij wijze van spreken Kim Foek is nog veel groter. U herinnert zich dat beeld wel van het meisje... wat door napalmbommen uh, geraakt is. En daarvan uh, weet nu nog steeds iedereen... tenminste niet als hij de naam hoort... maar wel als hij dat beeld ziet waar het over gaat. Ik ja. vermoed dat die uh, Irak-film... Uh, al veel sneller uh, zal verdwijnen in de, het collectieve ge, uh, ge, vergeten. Ja. Zegt u daarmee ook dat, dat het feitelijk niks nieuws is, uh, Wikileaks? Dat het gewoon in wezen klassieke journalistiek is, alleen via een ander medium? Nou, nee, het is wel degelijk iets nieuws. Wat ik eigenlijk, het onderscheid wat ik wil maken is dat niet de inhoud van wat er gelekt wordt zo nieuw is. Want Merkel is nog steeds saai, Sarkozy is ijdel, de telefoonnummers van Noordeinde lekken uit enzovoorts en uh, amateurs uh, uh, runnen nog steeds de geheime diensten. Dat is allemaal helemaal geen nieuws. Maar wat nieuws is, is het symptoom Wikileaks. Het feit dat de uh, transparantie van uh, informatie enorm is toegenomen. En dat we dus nu via allerlei globale media en digitale media... veel en veel meer informatie tot ons zullen krijgen. En dat er ook niets tegen te beginnen valt. Dat je dus niet de AIVD moet inschakelen... om te kijken wat voor gevaren nu allerlei ambtsberichten opleveren voor informanten... maar dat je gewoon niet zo naïef moet zijn... om namen van informanten in uh, amtsberichten te noemen. Dat zou het nieuws moeten zijn. Ja. En niet uh, het feit dat daar namen van informanten in voorkomen. Ja, Brenno, Brenno de Winter, uh, mee eens? Um, ja, toch niet helemaal. Um, ja, op zich wel mee eens. dat ik Kijk, het hele gedeelte van transparantie... Um, helemaal geen spel tussen te krijgen... Uh, heel veel van de cables waren natuurlijk nooit nieuws geworden... als men gewoon een normale functionerende overheid had gehad... die gewoon mededelingen doet. Inderdaad, dat Sarkozy zei uh, is, dat is helemaal non-nieuws. Maar... En, en dat de, uh, ambassade, de Amerikaanse ambassade in India aan astrologie doet. Dat vond ik ook heel ja. grappig. Ja, maar, dat, weet je, maar dat, dat soort dingen, daar is ook niks, niks geheims aan. En, en nee. dat, dat wordt dus bestempeld als allemaal extreem gevoelig. Uh, ik heb zelf een aantal kabels in handen gekregen... die, die ja, nu natuurlijk eigenlijk allemaal achterhaald zijn... door de hele stapel die nu is vrijgegeven. Uh, maar die gingen vooral over alles waar het woord Israël in voorkwam. En daarin werd bijvoorbeeld bevestigd dat L.A. wapens transporteerde. Nou, dat wist Je bedoelt ik. de Belmer-ramp, de, de LL-vlucht Belmer de, de van 4 oktober 1992? Nee, dat staat er niet met zoveel woorden. Maar de aanleiding van die kabel is wel de Belmer-ramp. En er staat dus in dat um, LL wordt gebruikt voor wapentransporten. Um, dat wordt gewoon genoemd van, uh, dat er een reeks aan transporten is. Want voor de Amerikanen is dat zelf geen geheim. Uh, dat, dat staat dus in een van die kabels uh, ertussen. Geen nieuws, want dat wordt eigenlijk al jaren geroepen. Maar ja. nu is het opeens bevestigd. En nu is het hard. En dat, dat is dus wel een meerwaarde. Maar die kabels hadden niet gelekt hoeven worden als je een echt transparante overheid had. En dat er dan dus een overheid is die een paar dingen niet kan delen, omdat het echt om nationale veiligheid gaat. Allah. Maar zal de overheid, al met al, als je het op een iets langere termijn bekijkt... Uh, daadwerkelijk transparanter worden nee, door Wikileaks? De, of zal het juist averechts werken? Nee, de lijn die nu is ingezet um, uh, als gevolg van Wikileaks... En, en als je kijkt naar klokkenluiders, is een hele, hele donkere en een hele, hele sombere. Uh, minister Donner die heeft aangegeven ja. dat hij de wet openbaarheid van bestuur wil gaan inperken. Want um, ja, journalisten willen echt te veel weten. Dus de lijn is momenteel een hele negatieve... En uh, je, je, ziet, ja, je, je ziet dat ook wel in meer landen gebeuren. Het enige lichtpunt is uh, IJsland op dit moment. Dat bezig is aan een hele nieuwe set aan wetten. Dat heet de Icelandic Modern Media Initiative. Daar schrijf ik ook aan wetgeving mee... Uh, om, om juist te zorgen dat de, de journalistieke waarden juist wel worden beschermd... en je wel meer toegang tot informatie krijgt. En bijvoorbeeld wat in Nederland wel eens is gebeurd... is dat een journalist in de cel is gezet omdat hij zijn bronnen niet wil vrijkrijgen. Dat wordt dus in IJsland omgedraaid. Een journalist wordt in de cel gezet als hij zijn bronnen wel prijsgeeft. Maar al met al zou je kunnen zeggen dat in, in de wereld... Uh, IJsland heeft misschien ook weer niet zo veel meer te verliezen... dat, dat in de wereld als geheel mensen krampachtiger zijn geworden en overheden juist nee, dat, meer dat, doen om nee, af te je, Nee, dat, dat, dat mag je zeker niet zo zeggen. Um, vooral in landen um, zoals in, in het voormalige Oost-Europa... He, dus het voormalige Oostblok, zie je dat transparantie juist floreert. Want daar hebben ze natuurlijk de ellende gekend van als je dat niet doet. Ik, mag hier misschien even op reageren? Ja. Want ik, uh, in de grote lijnen volg ik deze analyse volledig. Wat, wat me echt tegenvalt is het uh, overgrote vertrouwen in wetgeving. Wat nou juist zo ontzettend opvalt, is dat uh, mensen zoals Donner, maar dus ook onze wetgever, uh, nogal naïef staat ten aanzien van nieuwe technologische ontwikkelingen. En u bent en... jurist. En ik ben jurist, dan kan je ook juist heel goed zien vanuit uh, die achtergrond, de wet goed kennen en ook de effectiviteit daarvan door de eeuwen heen, kan ik bijna zeggen bestudeerd hebbende, dat het uh, zeer de vraag is of al dit soort uh, wetgevingsinitiatieven veel invloed zullen maar hebben. Maar al met al duidt dat erop, dat, uh, meneer de Vrijmeester, dat misschien de autoriteiten nog steeds niet goed kunnen omgaan met het internet, relatief nee, nieuw is... uh, medium. Dat is zonder meer waar, maar dat geldt niet alleen voor de autoriteiten of de overheid... die uh, inderdaad het gevoel nog steeds overbrengt dat er iets heel ernstigs aan de hand is. Terwijl er eigenlijk een ontwikkeling is die ook zeer positieve kanten heeft. En tegelijkertijd is het inderdaad zich verliest in klassieke instrumenten... als bijvoorbeeld wetgeving om schijnbare beperkingen op te leggen... terwijl de technologie dat al lang onmogelijk maakt. Maar het geldt ook voor onszelf, voor de pers en voor de wetenschap... die nog steeds uh, bezig zijn met ja toch iets monopoliseren wat niet meer monopoliseerbaar is. De reactie bijvoorbeeld van een deel van de pers... op deze laatste onthullingen was bijvoorbeeld... dat het nogal ernstig was dat al dit materiaal onbewerkt gepubliceerd werd. En ik lees daar tussen de regels niet alleen maar een angst voor het vrijkomen van informatie over informanten, maar ook het verliezen van een functie van voorselector van, van de, van informatie. de redacteur, ja. ja, van de redacteur en van het interpreteren. Reno de van Winter, natuurlijk. komt er een nieuwe WikiLeaks? Uh, op termijn wel. Uh, het alternatief wat nu is bedacht, uh, dat, dat lijkt het toch niet te gaan halen. OpenLeaks. Nou, er zijn wat kleine alternatieven ook in Nederland. Um, de, daar, daar is nog niet de juiste toon gevonden en ook nog niet het vertrouwen uh, waard om daar ook echt veilig naar te lekken. Maar dus op dat, termijn zal het wel. Ja, uh, dat, dat gaat wel absoluut vanuit de gemeenschap zeker komen. Kees de Vijne Mestag en Brenno de Winter, hartelijk dank. This is amazing. Nederlandse zangeres Jodie Keen Mad World heet het nummer. Voor het eerst in 20 jaar heeft een Nederlandse bewindspersoon een bezoek gebracht aan het door honger en burgeroorlogen tijdse de Somalië. Vandaag landde staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking en Europese Zaken weer op Schiphol. Goedenavond, meneer Knapen. En goedenavond. Hoe is uw bezoek geweest? Wat is u bijgebleven? Nou ja, het is. Het is, een, het, is, het is een vrij ontluisterende omgeving... want het is een stad die uh, grotendeels uh, verwoest is door jaren van oorlog... en die nu sinds uh, enkele maanden, of eigenlijk moet je zeggen sinds enkele weken... grotendeels voor 90% uh, vrij is van uh, Al-Shabaab, dus van uh, terroristische uh, strijders. Uh, maar die nog buitengewoon onveilig is. En, en, en te midden van die onveiligheid en die chaos ook zitten dan ook nog eens zo'n 500.000 uh, hongerende vluchtelingen... die naar de stad zijn getrokken in de hoop daar iets van uh, water en voedsel uh, aan te treffen. En hoe verplaatst u zichzelf? Want, want werd u de hele tijd beschermd door allemaal uh, beveiligers? Nou ja, het is, uh, het is een, een vrij absurdistisch theater eigenlijk. Want uh, de, tot voor kort kwam er eigenlijk uh, praktisch niemand. Omdat het gevaarlijk was, nou kan dat weer... Uh, en uh, je landt daar uh, op, het, uh, op, een, op een vliegveld waar je vervolgens, zodra je 50 of 60 meter je van de landingsbaan verwijdert, uh, eigenlijk alleen nog kunt bewegen in een hele kolonne van gepanzerde voertuigen. Uh, met uh, mitrailleurs voorop en achterop. En zodra je uitstapt uh, omgeven door, uh, uh, door gewapende uh, militairen, omdat er kennelijk uh, ja, toch voortdurend nog uh, risico's dragen van aanslagen. Soms worden ook uh, kinderen wordt een dollar uh, in de hand gegeven... met het verzoek uh, even ergens een handgranaat weg te gooien. Dus het is een on onveilige omgeving. Kunt u dan nog wel uh, uw werk doen? Uh, met mensen praten en een, een beeld uh, voor uzelf krijgen van de situatie? Nou, dat, uh, dat, is heel uh, dat is heel moeilijk. Het is, uh, het is sowieso natuurlijk uh, heel surrealistisch wanneer je... Uh, met uh, vluchtelingen spreekt uh, terwijl je zelf uh, met een uh, kogelvrij vest loopt en uh, overal militairen rondlopen uh, van de andere kant is het wel zo dat uh, wat je toch ziet is uh, ook al, al, al ben je maar een, een kilometer verwijderd van het vliegveld je ziet daar, uh, en je, je ziet daar vluchtelingen die uh, toch gemakkelijk uh, te bereiken zijn ook vanaf het vliegveld uh, uh, en die dus uh, ook te bereiken zijn met voedsel en met water en met medicamenten en aangezien uh, kijk uh, die, be die beveiliging voor, uh, voor, uh, voor, voor, voor mensen met, uh, met een functie, die is natuurlijk ook omdat ze een interessant doel kunnen zijn, maar voor, voor heel veel lokale hulpverleners is het heel goed mogelijk om heel snel bij die mensen te komen en dat kun je daar toch al constateren. Ja, de humanitaire situatie, die is nog steeds ernstig. U heeft vandaag 10 miljoen extra noodhulp toegezegd. Ja. En, en nu is het potje voor noodhulp ook meteen leeg. Was het echt nodig om, om naar Somalië te gaan om te beslissen dat het nu nodig was om extra hulp te sturen? Nee, nee, nee, dat niet. Kijk, uh, wij hebben eigenlijk al vanaf uh, het vroege voorjaar overleg uh, met een aantal internationale organisaties en uh, met uh, een aantal... Uh, donorlanden, met name in Europa, over wat we moeten doen en wie wat waar het doet. En in het kader van dat overleg zat het er ook al aan te komen, nu er toch echt mogelijkheden zijn om effectiever met resultaat voedsel en medicijnen daarheen te brengen, om extra middelen daarop beschikbaar te stellen. Uh, wat ik wel uh, belangrijk vond is om, om, om, om gewoon eens even ook te kijken en met mensen te spreken. Ik heb met heel veel hulpverleners gesproken ook. En ik heb ook met, uh, met de, de, de, de baas van de, de internationale daar aangesproken. En met, met autoriteiten, dus aanhalingstekens lokale autoriteiten. Uh, wat ik wel belangrijk vond is dus om, om eens te kijken hoe het nou zit met de mogelijkheden om inderdaad uh, hulpgoederen op de juiste plek te krijgen. Er zijn natuurlijk toch allerlei uh, uh, geruchten, speculaties en, en opvattingen. Soms hele stellige opvattingen. Van dat, dat die hulp eigenlijk niet op de juiste plek komt. Dat het weggegooid geld is. Um, en um, daar wilde ik toch, uh, als, zodra zich de mogelijkheid voordeed... toch ook zelf eens kijken van hoe zit dat nou eigenlijk. En uh, nou ja, dat vond ik belangrijk. Want ik heb eigenlijk vastgesteld dat je weliswaar in het zuiden en het midden van Somalië het lastig is om precies vast te stellen wat nou mogelijk is en wat niet. Um, maar in uh, Mogadishu zelf is sinds Al-Shabaab... die terroristenbeweging daaruit uh, vertrokken is, waar het verdreven is... is echt uh, wel degelijk is er een mogelijkheid om mensen die daarheen gevlucht zijn... om die te helpen. Ja, Bent u, bent u verder nog uh, uh, dingen te weten gekomen? Bent u van gedachten veranderd over ontwikkelingssamenwerking? U bent nu een jaar uh, staatssecretaris... maar heeft het u op andere fundamentele gedachten nou... gebracht? Dat, dat, dat zou nogal wat zijn wanneer zo'n bliksembezoekje op fundamenteel andere gedachten brengt. Kijk, op zichzelf is het zo dat humanitaire. Nou ja, wel een, een bliksembezoekje. Het is ook een heel ernstige humanitaire situatie. Zeker, zeker. en ik ben, ik ben een week of vier geleden in het noorden van Kenia in dat, dat hele grote opvangkamp daarop geweest. Hè, waar tussen zo'n kleine half miljoen mensen zitten. Dus uh, kijk, wat je, keer, wat je iedere keer wel treft is het enorme dilemma. Uh, aan de ene kant uh, zitten daar mensen die honger hebben uh, en, dat, dat komt door, en dat komt door samenloop van omstandigheden enorme droogte uh, en dat is pech, dat gebeurt af en toe maar ook, en dat is mensen zo belangrijk omdat ze leven in een omgeving waar eigenlijk geen, geen enkel bestuur bestaat, waar geen enkele investering kan worden gedaan, waar eigenlijk niets wordt opgebouwd uh, en het probleem aan de ene kant zie je dus hongerende mensen en, en is het gewoon een kwestie van mededogen en compassie dat Iedereen probeert die mensen te helpen. Uh, want uh, dat is gewoon een, een eerste gebod. Maar van de andere kant heeft het, is het ook een enorm labmiddel. Omdat je je realiseert in zo'n kamp uh, waar honderdduizenden mensen zitten... dat ja uh, ze hebben dan te eten, maar wat dan? Uh, ja. Ze kunnen niet terug. Uh, en maar, maar misschien maak het zelf eens af. Want, want, want u bent politiek verantwoordelijk voor, voor dit heel complexe nou, kijk, vraagstuk. Uh, wij, wij, wij proberen, uh, alleen dat is geen, geen, uh, geen, geen wondermiddel wat uh, tussen nu en morgen tot uh, het paradijs op aarde leidt. Dus dat heeft heel veel tijd nodig. Maar we proberen het overgrote deel van de middelen die wij inzetten voor ontwikkelingssamenwerking te gebruiken. Uh, niet voor noodhulp, maar voor uh, structurele ontwikkeling. Uh, en, en als je kijkt naar bijvoorbeeld een buurland van Somalië, Ethiopië, daar, daar zijn wij nu heel druk bezig om. Uh, mee te investeren in, uh, in landbouw, in voedselzekerheid, in voedselveiligheid. En je ziet ook... Maar u, u kunt moeilijk, want u zegt het is een failed ja. state. Er is geen enkele vorm van gezag. Ja, dat kun je als staatssecretaris van een, van een ander land niet veranderen. Zo is het. Dus, uh, dus, uh, dus eigenlijk kan je dan ook geen hulp bieden, lijkt me. Nou ja, kijk, ik vind dat een beetje makkelijk. Want als je daar mensen ziet zitten die niet te eten hebben... En, en, is het ja, toch dan wel moet je, een hele moet je toch iets boodschap doen. Om ja. te zeggen van kijk... Uh, we hebben er dus over nagedacht, maar we kunnen eigenlijk weinig voor u betekenen. Terwijl wij wel de middelen hebben om iets voor hen te betekenen, namelijk om ze het eten te geven. Alleen ik zeg er meteen bij, eh, en dat is ook waar we de rest van het jaar mee bezig zijn... Eh, ...dat we proberen om daar waar mogelijk structurelere oplossingen te vinden voor dit probleem. En die mensen zelf, Somalië is een, is een, is een tragisch geval van een Failed state... ...maar een aantal buurlanden waar het vroeger ook heel slecht ging... Daar zie je wel successievelijk een beetje vooruitgang. Ik, ja, ook, ik, ik vroeg mij ook af. nog af of u intussen... want u bent ook verantwoordelijk voor Europese zaken. Daar was deze zomer ook een crisis. Heeft u zich dan in Somalië nog laten informeren over de Europese crisis? Hoe klein die ook lijkt in verhouding tot een humanitaire ramp. Nou, ja... Normaal staat men weinig stil bij de problemen van de euro, als u dat bedoelt. Maar uh, wat, wat, wat wel omgekeerd, uh, waar, waar, wat wel een onderwerp is... en ik heb daar met diverse collega's ook de laatste maanden intensiever contact over in Europa... is uh, wat is precies de, de, de strategie van de Europese Unie als het gaat om die hele hoorn van Afrika. Kijk, de Europese Unie die investeert of die steekt alles bij elkaar... op jaarbasis meer dan 400 miljoen euro in die hele regio. En uh, aan de ene kant gaan er middelen naar uh, salaris, naar die uh, daar, gaat, uh, daar gaan middelen naar... Um... Sorry, meneer, meneer Knapen, de, de, de lijn wordt ineens uh, heel erg slecht. De lijn wordt slecht. Okay. Ik dank u voor dit gesprek en uh, welkom thuis. In por a minha vida. Morgen begint het nieuwe boekenseizoen, officieel... met de opening op Manuscripta in Amsterdam. En wij gaan het hebben over feiten of fictie. We hebben hier in de studio Bert Wagendorp. Welkom, journalist en schrijver. En Frank Westerman ook journalist, maar tegenwoordig ook vooral schrijver. Wat is dat toch dat veel journalisten uiteindelijk aangetrokken worden tot de fictie? Nou ja, journalisten zijn natuurlijk geïnteresseerd in verhalen. Het verhalen kun je op verschillende manieren brengen, in, in, in nieuwsvorm. En als je een wat bredere vorm wilt, wilt uh, zoeken... en als je wat meer vrijheid wil vooral... dan kun je overstappen naar de, naar de fictie. Frank Westerman, ging dat zo? Ik schrijf geen fictie. Uh, maar ik schrijf wel verhalen. Uh, en er is voor mij wel een groot verschil tussen, tussen een boek... en een stuk voor de krant. En dat boek, dat wilde ik... Uh, ik wilde eigenlijk gewoon schrijver worden. Ik, ik herinner me, ik was verliefd. En met mijn pasgeliefde fietste ik op de gracht. En, en, en, en ik zei, daar woont mijn uitgever. En die wist dat nog niet, want ik had nog niks geschreven. Maar dat was een dure belofte. En die moest gewoon uitkomen. En, en, uh, dus het is een bloedkruip waar het niet gaan kan. Het moest, ja. En, en, en, en, en, maar en, toch je schrijft, het is het gebeurd. Je schrijft, ik, ik schrijf geen fictie. Het zijn wel romans. Ze nee, lezen als nou... fictie, maar ik mag het geen fictie noemen? Nou kijk, er staat geen roman op. Het zijn geen romans. Het uh, genre, uh, zoals het... Mijn soort boeken heet dan... Dat uh, krijgt een etiket. Dat is een literaire non-fictie. Dus ja, het is in deze journalistiek, maar, maar mooier geschreven. Met een, met een langere spanningsboog. Nou, kijk, weet je, het probleem is. Die, die, die omschrijving die dekt de lading niet. Uh, als je zegt non-fictie, dan zeg je eigenlijk alleen maar wat het niet is. Het is niet verzonnen. En dat klopt. He, dus het is. Uh, maar als je. Uh, een, een, ik denk dat een waar gebeurd verhaal zich um, eigenlijk laat vertellen. met, uh, met alle elementen die. die, die roman ook heeft, behalve het fabuleer. Dus met stijl, met weglating, met suggestie, met metaforen... met alle verleidingskracht die je hebt in je en verbeeldingskracht... kun je de feiten op een andere manier rangschikken... op een andere manier presenteren. En dat kun je dus in een, in een documentair boek doen... Uh, zonder dat het uh, gefabuleerd is of verzonnen. Ja. Bert Wagendorp vandaag was in het nieuws... dat er dan misschien wel helemaal geen snelwegschutter is. Om maar even terug te gaan naar ja. de zomerheid ja. van, uh, van 2011. Ja. Dan denk je, daar zou een fictieschrijver niet mee wegkomen. Uh, nou ja, maar een fictieschrijver zou, zou daarmee wel uh, iets, iets kunnen doen... wat een, een nieuwscijfer niet kan. Dus uh, kijk, je, je, je kunt, uh, de we proberen allemaal de werkelijkheid te benaderen. Dat doet een nieuwscijfer. Dat doet de fictieschrijver op zijn manier ook. Wij, wij, wij, proberen, wij, wij maken nu een tegenstelling tussen uh, werkelijkheid en fictie. Die is er natuurlijk helemaal niet. Fictie gaat ook over de werkelijkheid. Wat Frank doet is, een, is, een, is eigenlijk een, een tussenvorm... waarin hij uh, wat vroeger het New Journalism heette. Waarbij Tom het, Wolf bijvoorbeeld. Ja, het, Norman Mailen. Gewoon de, de, de, de journalistieke vorm met, met literaire middelen. Een, een verhaal, wat, we zijn verhalenvertellers. Hè? Met nieuws zijn we ook verhalenvertellers. In het nieuws vertellen we de verhalen... Uh, die, die eigenlijk de uitzonderingen zijn op de, de, de normale werkelijkheid. Die, die niet spectaculair is, die gewoon het, het leven gaat zijn gang. Er worden meer mensen de dan mensen Ja, de uitzonderingen die pikken we eruit en dat is dan nieuws. Terwijl je met, met fictie, dat geef je de mogelijkheid om, om nou net daarvan af te wijken. Kijk, als ik, uh, als ik heel erg verliefd ben, dan is dat uh, voor mij een heel ingrijpende uh, uh, verandering in mijn leven. Maar uh, het is geen nieuws. Niet. Mankind. Ja, mankind. Maar het is, ja. uiteindelijk is, is, is, is dat, die verliefdheid is, is, is, is iets wat, wat de mensheid al, al, al eeuwen, duizenden jaren lang... heel erg beïnvloedt, meer dan allerlei nieuwsfeitjes. En dat kan fictie verwoorden. Ja, maar, maar Frank ja. Westerman, is het, is het voor jou uh, vast blijven houden aan uh, de waarheid? Is dat gewoon omdat om je niet durft om uiteindelijk een echt volledig fictief verhaal te maken? Of zou je het ook gewoon niet willen? Ik, ik voel de drang niet. Uh, het gekke is dat... Nou, ik heb jarenlang als correspondent gewerkt in Rusland. En dan kom je in situaties als verslaggever. Dus voor de krant. Die, die, die, zijn, die zijn larger than life. En uh, soms zo onwerkelijk... dat je, dat je denkt, is dit... Is dit is dit feit of is dit fictie waar je belandt? Ik herinner me een keer. Uh, verkiezingscampagne, Poetin. En er was geen plaats meer in het hotel. Aan de, in Kazan, notabene, aan de Volga. En uiteindelijk uh, belandde ik in een, in een kapzijzend bordeelschip op de, uh, op de, op de Volga. En, en als je dan realiseert, waar ben je dan? Nou goed, dan... Dus heel vaak is de werkelijkheid zo grotesk en fantastisch. Doet hij zich uh, voor dat je denkt van ja, waarom zou ik hier nog iets, een krul aan toevoegen? Het is vaak omgekeerd. Ik heb een boek geschreven over de berg Ararat. Ik kwam bij de berg Ararat hè, van de zonvloed enzovoort, de Ark van Noach. En daar stond toen ik daar kwam een regenboog. En uit, de, de, de, in het verhaal van de Bijbel dan komt op een gegeven moment na de zonvloed, komt alles goed. Maar er staat die regenboog daar aan het firmament, aan de hemel. En in mijn boek komt die niet voor. Want het is kitsch. Het is dus dat die regenboog daar zich manifesteerde, in de werkelijkheid, vond ik uiteindelijk een krul te veel. Maar dus het is, die... het, eigenlijk doet het er ook niet toe. Nee, de, U, uiteindelijk is het een poging om de werkelijkheid te vatten. En of je dat doet aan de hand van feitjes die, zichzelf, die zich echt hebben voorgedaan of mm -hmm. niet. Of dat je denkt: van nou, ik heb hier iets nodig om, om een, een, een, een waarheid, om een werkelijkheid te illustreren. Ja, maar ik, nou, zou, nou, die, goed, ik, dat, ik dat, zou die regenboog er niet weer bij schilderen als hij er niet was geweest. Ik had hem nodig. Nee, nou ja, maar dat, dat is, dat is nog net het, het, het, dat is ja. een verschil. Maar het, het is niet zo dat, de, dat, dat jouw verhalen, die, uh, die gebaseerd zijn op onderzoek... en op interviews en op bezoeken, dat die dicht, per se dichter bij de werkelijkheid liggen... dan het verhaal van ja. een, uh, iemand die, is, die de hele dag in zijn, in zijn studeerkamer heeft gezeten... en die daar vanuit zijn hoofd een werkelijkheid creëert. Nou, ik zie daar geen wezenlijk verschil in de zin van... hoe dicht kun je de werkelijkheid nou ja, op dat de huid is het, zitten? Dat is het gewoon. Dat ja, dus dat kan allebei. Je kan linksom of ja. rechtsom. Ja. Maar en... jullie hebben allebei ook, ook voor een, een krant gewerkt. Bert Wagendorp nog, nog elke, elke dag zo'n beetje. Ja. Uh, Frank Westerman, je hebt, hebt heel veel belangrijke posten... voor NRC Handelsblad uh, bekleed, grote stukken geschreven. Slaagt het nieuws er dan nog wel goed genoeg in... om, om de werkelijkheid op een verbeeldende manier... Ja, nee, maar ook, ja, dat, da, ook daar ja. ab abstraheer je enorm van wat er werkelijk gebeurt. Frank en ik hebben ooit eens met z'n tweeën in Zaken gezeten. Terwijl daar raketten op, op die stad werden afgeschoten. Nou, mijn interpretatie van wat daar gebeurde. was ongetwijfeld ja. totaal anders dan die van hem. Hij had de achtergrond in, in, in, in, in Sarajevo. Ik kwam ver uit Nederland. Dus is, ik keek sowieso heel anders tegen die, die werkelijkheid aan. Nou, dat, dat zijn. Uh, uh, uh, Daarmee verandert je perceptie en daarmee verandert ook de manier... waarop je je de werkelijkheid weergeeft. Ja, ik, zie wel, ik zie wel een verschil in uh, het werk uh, voor de krant. Hè, dus uh, de verslaggeving, dus in Zagreb, dat we daar waren. Uh, dat je uh, toch het, st het streven is... Ik probeer hier weer te geven wat er aan de hand is. Ik streef naar objectiviteit. En in mijn boeken heb ik mij gerealiseerd... Ik streef eigenlijk openlijk, ik deel dat ook met de lezer... naar. Ja, een zekere mate van subjectiviteit, die je ook in de kolom hebt. Ja. He, dus je geeft uh, uh, ik heb het wel eens vergelijken, um, een museumcurator van hè, moderne kunst of zo, Hij haalt kunstwerken, bestaande kunstwerken, naar het museum. Maar rangschikt ze op die manier, belicht ze op die manier, dat je er een eigen verhaal mee hebt. Nou ja, vertelt. precies. Als ik als, He, als ik dus jou verhaal... kom in mijn museum en, en, en ik, ik, ik verleid je langs deze route. En, en, en, ja. Maar gisteren stond er in NRC Next een, een groot stuk van, van een Zwitserse filosoof... en een grote mooie provocerende kop. Vergeet het nieuws, weg met het nieuws. Nieuws is, is niksig. Nieuws is elke dag weer die holle feitjes die je toch weer vergeet. Nieuws leidt af van de dingen waar het echt ja. om gaat. Ik vond, het, ik vond het een interessant artikel, maar het, ik vond het ook een, een. Maar herken je er iets in? Ja, maar ik herken er wel iets in. Ik heb de afgelopen zomer, dacht ik, van, ik ga eens vijf weken lang, ga ik me niet meer met het nieuws bezighouden. Ik ben het hele jaar bezig met nieuws, ik ben het hele jaar bezig met, met meningsvorming bij mezelf. Nu ga ik mezelf eens vakantie geven en ik ga me niet meer met het nieuws bezighouden. Lukte natuurlijk van geen kant. He, de, de geschoten, iemand in Noorwegen schoten een hoop kinderen dood. En onmiddellijk komt dat nieuws als een stoomwals op je af. Dus je kunt, daar niet, je, kunt je daar niet aan onttrekken. En het, aan het eind van het stuk zegt hij dus ook... van ja zegt die krant op en, en keer je af van het nieuws, ga boeken lezen. Ja, ik daarmee, uh, daarmee ontken je natuurlijk een deel van de werkelijkheid. Nieuws is een deel van de werkelijkheid. Dus daar kun je je wel... Voor afsluiten. Je kunt in een klooster gaan zitten. Maar ik denk dat je daarmee dan ook een deel van de werkelijkheid gewoon ontkent. En dat lijkt me Maar lijkt dat het onzinnig. soms vluchtig is en dat het soms een allerlei QG's vormt. Het is een beeld van wat zich afspeelt op de wereld. En het is, het, het, het, het, er zijn hypes, er zijn uh, dingen worden. Uit, uitvergroot. Maar niet te min is het een, een beeld van, van wat, er, wat zich in jouw wereld afspeelt. En vanuit dat nieuws kun je, kun je daarna gaan nadenken. Kun je gaan zeggen nou, nu, nu ga ik een boek lezen over Syrië. Over, ja, over het ja. nieuws, ja en, ja. en nog even waar jullie nu mee bezig zijn. Want, want Frank Westerman, jij hebt de eerste zin van een nieuw boek opgekalkt. Nou, had ik hem nog maar opgeschreven. Ik zat gisteren in de trein en ineens wist ik het. <laughs> en uh, ik haal hem voor <laughs> me. Het is dus, uh, wat je ook probeert. Ik weet niet hoeveel minuten je nog hebt. Nou, we maar, mogen niet maar, martelen maar, of zo. Maar dus. het, is, uh, het is echt... <laughs> echt niet zeggen, Frank. Nee, maar, nee, maar ik begin daar niet. nieuws en nieuws. Maar zo'n eerste zin, dat is... Uh, ja, dat, dat, is dat, dat, dat, dat is dus niet, hè. Als je een krantenstuk schrijft, moet je ook een goede zin hebben. Uh, uh, uh, voor je stuk. Uh, maar... Die schrijf je op en dan ga je verder, want er is een deadline. Uh, maar voor, voor een boek, dat zet de toon. Je hebt een, eigenlijk een ander register. En, uh, en elk boek heeft ook weer een ander, ander, andere ja. adem. En ik ga er... Het, is, het zijn dingen waar je waar ik twee jaar mee werk, mee, mee bezig ben. En de mee. eerste zin is er, gefeliciteerd. En, en Bert, wat, wat, uh, waar ben jij mee bezig? Want je, er komt een ja, film aan. En... Er komt een film en, een, en, en daaraan gekoppeld een, een, een, een dikke roman aan. En, uh, nou, het mooie daarvan is dat ik in die roman... mijn eigen werkelijkheid kan, uh, kan creëren. En die werkelijkheid uh, staat niet zo heel ver... van de werkelijkheid van het alledaagse leven af. En een heel nieuw boekenseizoen, dus vanaf morgen geopend op manuscripta. Frank Westerman en Bert Wagendorp, hartelijk dank. Ja, ja, Grachten is vijf voor twaalf. Mevrouw Verver, de onstreden oud-burgemeester van Schiedam... beschuldigd van belangenverstrengeling, die heeft al heel veel verloren. Haar goede naam, haar baan als burgemeester. En nu dreigt ze ook haar straatnaam te verliezen in Voorschoten. En daar was ze burgemeester van 2001 tot 2006. En we hebben nu aan de telefoon meneer Van Delden. U woont in de burgemeester Ververlaan, daar in Voorschoten. Wat is dat voor straat? Goedenavond. Ja, dat is een, uh, dat is een, uh, een straat in een nieuwbouwwijk... Uh, bestaat, uh, bestaat nog maar anderhalf jaar, geloof ik. En uh, uh, mevrouw Verver heeft dus helemaal niet meegemaakt... dat die straat naar haar vernoemd werd als burgemeester daar? Uh, nee, zij is daar wel bij betrokken geweest. Ik herinner mij nog uh, een foto in de krant... Uh, waarbij ze bij het straatnaambordje stond. Dus uh, ze weet ervan, maar ze was in die tijd al weg uit Voorschoten. Maakt het u uit hoe de straat heet? Stel dat u nou ineens een heel andere naam krijgt? Nou ja... Uh, we zijn hier een jaar geleden komen wonen en na enkele maanden kregen wij het bericht van de gemeente dat de naam gewijzigd zou worden, want oorspronkelijk was het de burgemeester Ververlaan. En mevrouw Verver Aertsen wilde graag de naam gewijzigd zien in de burgemeester Verver ja, Dat vonden de mensen niet allemaal even leuk, want dan moesten ze weer nieuwe, nieuwe kaartjes sturen aan iedereen en zo. Ja, dus het is, het is niet zo praktisch, maar we liggen er niet wakker van. Nee, maar wat, wat vindt u? Want ze heeft nu ook wel heel veel uh, voor de kiezer gekregen. Misschien moet je dan bijna als troost toch maar een straat naar de ja, nou, ik, ik heb begrepen dat er, dat er inderdaad uh, ja, binnen de gemeente toch stemmen opgaan om een andere straatnaam eraan uh, ja, te geven. Er wordt wel eens gezegd van ja, eigenlijk zou je uh, geen straten moeten vernoemen naar mensen die, uh, die nog in leven zijn. Uh, en zou je beter kunnen kiezen voor iemand uh, die, uh, ja, waarvan gewoon vaststaat dat, uh, dat de geschiedenisboeken positief over hem of haar zijn. Ja, maar die worden ook steeds herschreven. Ja, dat is ook weer zo. Maar dat, uh, dat zijn toch wel uh, de gedachten die men, uh, men soms heeft. Ja, en krijgen jullie nog inspraak? Uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik hoor uh, in de handelgangen dat, uh, dat men plannen heeft. Maar ik heb nog niks gehoord over inspraak. Zelf dachten wij, uh, misschien is het een aardig idee om de straat te vernoemen naar de huidige burgerbeesten van Voorschoten. Ja, maar ja, dan heeft hij straks ook weer van alles op zijn kerfst <lacht> Meneer ja. Van Delden, vanuit Voorschoten, hartelijk dank. En nog een opmerkelijk bericht gezien de tijdstip. Zometeen zal minister Donner uitleg geven over de veiligheid van websites. Hou dat in de gaten en morgen is er weer een oog. Ik dank u voor het luisteren. Nog een mooie nacht. Dit is Radio 1.